Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij een controlepost in Bagdad heeft zich vanmiddag een zelfmoordenaar opgeblazen. Daarmee zijn zeker 14 doden en 31 gewonden gevallen. De aanslag was in het noorden van de Iraakse hoofdstad. De dader kwam te voet. Hij liet zijn bomgorde ontploffen bij een toegangsweg van een shiïtische wijk. Er kwamen zeker 10 burgers om en vier agenten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist, maar vermoedelijk zit IS erachter. Het Olympisch dorp in Rio de Janeiro is volgens de sporters die er al zijn aangekomen een puinhoop. Toiletten en doucheafvoeren zijn verstopt, waterleidingen lekken en het elektra is onveilig. De Nederlandse chef de mission Maurits Hendricks zegt dat hij verrast is door de hoeveelheid problemen. Het Australische Olympisch Comité noemt het dorp onbewoonbaar en gaat zijn atleten onderbrengen in hotels. De Nederlanders blijven vooralsnog in het dorp. De Spelen beginnen over een kleine twee weken. Jongeren gaan steeds minder vaak naar de camping in Nederland. Ze gaan vaker naar het buitenland. Vorig jaar bleef minder dan een kwart van de jongeren tussen 15 en 18 jaar in eigen land. In 2005 was dat nog meer dan twee keer zoveel. De Vereniging van Recreatieondernemers denkt dat het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar een rol speelt. In 2014 is de leeftijd omhoog gegaan van 16 naar 18. En ook zijn vliegvakanties goedkoper geworden. Morgen begint de Democratische Conventie. De partij van Hillary Clinton is in verlegenheid gebracht door e-mails die naar buiten zijn gekomen. Uit die mails blijkt dat de partijleiding systematisch heeft geprobeerd de campagne te dwarsbomen van Bernie Sanders, een andere democratische kandidaat en rivaal van Clinton. Sanders heeft zich een week of twee geleden teruggetrokken. Het weer, op een enkele plekken regen- of onweersbui. Vannacht bijna overal droog en 14 graden. Morgen wolkenvelden en een enkele bui. Maar er zijn ook perioden met zon. En het wordt middags 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Terug, luisteraars, in dit programma Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. En we gaan weer beginnen aan de, een uurtje nieuwheidsmuziek. muziek. De eerste, gloednieuwe van Henny Becker. Volgens mij is het toch wel weer een tijdje geleden dat hij een CD heeft uitgebracht, een aantal jaren zelfs. In ieder geval wel een heel fraai album is het geworden: Beyond Dreams, Pathway to Deep Relaxation. Zo heet deze CD. Dan een andere nieuwe via het label Arc Music. The Most Beautiful Songs of the World. Een dubbel CD-compilatie van um, World. Wereld, ja, world music wilde ik zeggen, maar dat heb je als je Engels en Nederlands er door elkaar haalt. Um, wereldmuziek dus van allemaal artiesten van dit ARC Music Label uit Engeland. En uh, nou mag ik wel zeggen, ook een uh, heel goed geslacht. ARC is trouwens. Uh, Jaarig dit jaar, 40 jaar uit mijn hoofd. En dat gaan we natuurlijk ook lekker uh, vieren. Goed, uh, ik wens je heel veel luisterplezier hier op CFM Zandvoort met Peaceful Radio. toiento <laughs> tu उनके लिए बेगाना Jate ab ne ab ne, gom fasane, sunane lo. you. voor Saber